De Australische havens worden logistiek aangestuurd door een bedrijf uit Dubai. Het is nog onduidelijk wie er achter de cyberaanval zit. GroenLinks PvdA-lijsttrekker Timmermans ziet niets in een minderheidskabinet. Eerder noemde NSC-leider Omtzigt zo'n coalitie een reële mo mogelijkheid. Timmermans zegt in trouw dat er in de Kamer een stabiele meerderheid nodig is... om een vaste koers uit te kunnen zetten. Hij zei ook dat hij gelooft in samenwerking met het politieke midden... Ook VVD-leider Jessel Gus is niet enthousiast over een minderheidskabinet. Gisteren zei ze dat zo'n coalitie niet haar voorkeur heeft. Een topbestuurder van het Leids Universitair Medisch Centrum, LUMC, heeft tijdelijk zijn taken neergelegd. Hij wist van fraude met Europese subsidies, maar greep niet in en werkte er waarschijnlijk zelf aan mee. melden meldde Omroep West en follow the money na eigen onderzoek. Het weer, buien, vooral in het noorden en midden van het land. Tussendoor ook zon en het is een graad of 10. Morgen eerst kans op mist, verder zon en s'avonds in het zuiden regen. Morgen is het ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Het klaar, om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het jongen, en pa, die zegt dat nu verkeer. Maar mama zegt dat er man een oude zij ze zo is En dan roept zij uit, dat kind de zee, is hier zo fris Ze vlaaist het deelt mijn brede zwier, haar vlaaier rokken oh, op Maar plotseling roept ze geel, de zee zit in mijn We gaan naar zon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 Uh, meester Knoppert. En juffrouw Van Dalen. En juffrouw De Jong. Oh ja, De Jong, die heb ja. ik ook nog meegemaakt. Ja, ja en, en meneer Zuidema En, uh, uh, en ik heb bij Wachtendonk in de klas. Bij uh, de andere, zoals wij oneerbiedig juffrouw Jansen knageleintje noemden. Ja. Die, uh, daar heb ik niet bij in de klas. Wel uh, handwerken van uh, oh, gehad. Ja. Ja. ja, dat was zo. En na de, na de school ben je...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 Ombouwen, nou ja. En daar heb ik dus... Uh, dat laatste jaar, of het laatste twee jaar heb ik daar uh, school gehad. Daar gaan we zo even verder over praten. Want we gaan eerst even naar een muziekje luisteren. Vier, vier. weer vier, niet Niente più ti lega questi luoghi. Neanche questi fiori azzurri.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 Vier, vieni via con me. Entra in questo amore buio. Non perderti per niente al mondo. non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te.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 wat maar los kon, de leiding had mijn vader eruit getrokken, alles was weg. Dus het was eigenlijk al een bouwval. Toen mochten we na de oorlog terug voor een jaar. Mijn vader zei, dat doe ik niet, het is dus veel te veel werk. Toen op het laatst hebben we vijf jaar mochten we blijven. En uh, dat is met Hulp mochten we toen uh, de boel weer opbouwen. En ben je daar toen gebleven of daarna toen, toch ja, weg? Nee, toen zijn we teruggegaan. Naar de... Naar, naar de, ja, de Marenstraat. En het huis staat nog, dus...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 De en wat was dit voor muziek Jan? Dit was Tom Anders als Doris.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 Dan verdien je tenminste nog wat. En dat konden we toen de tijd echt wel gebruiken. Toen ben ik naar de directrice gegaan. En ik zei, ja, ik zeg, staat er nog wat tegenover? Ja hoor, ze, u krijgt een rechtsdaler per uur. Zwart. Dus nou ja, dat liep er dan wel in. Die... En je had een uniform aan, hè? Een... Want je zei, ja. dat was ik altijd al gek op, op uniformen. <laughs> ja, ik begon met het groene uniform van de driehoek. Voor de oorlog. Dat Dan gaan we straks even ja. over de uniform hebben. Ja. Want Cor heeft nog een uh, muziekje, muziekje voor ons. Ja, dat zal ik zo. Wel ja? Ja? Dat zou Dat zou kunnen. Ja, die wonen in de kist. Ze Nee, nee, nee. Nee, ja, die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 Dus dat was weer in uniform. Nou, kijk eens eventjes. Dus, nu heb ik er niet nee, Dus jouw droom van verpleging is er toch ja. een heel klein beetje Ik heb het tien jaar mogen doen, dus Zo. ja. Nou, dat is een uh, lange ja, tijd. daar heb ik echt uh, mijn hart dan opgehaald, moet ik zeggen. Nou, heel fijn. En uh, je zat samen met Dick, je man, uh, in het Rode Kruis. En ja. je zat ook samen met de Reddingsbrigade. Want ik heb nog even in het boekje gekeken hè, van de jubileumboekjes van de Reddingsbrigade. Daar staan ook allemaal mooie foto's van jullie in.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 mee om koffie te tappen. Dat bracht ik dan naar boven en dan kon hij daar de koffie in schenken. En de vuile kopjes zette die altijd in het huisje bij Van Duin. Want die woonden daar later niet meer. En dan ging ik de volgende dag maar afwassen. Want ja, daar had hij geen tijd voor. Nee. En nou, later was het ook nog van, nou ja, de bode of tenminste de mevrouw Van Duin... die waste de gordijnen altijd, maar die werden nu niet gewassen. En toen vroeg de secretaris of ik dat wilde doen. Dus ik mocht ook nog gordijnen wassen.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 Uh, wordt het boek gepresenteerd van Volker Bloemen, Paal 66. En volgende week komt Volker in de uitzending van ZFM Oud-Zandvoort om met mij. Mag ik weer. Uh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 Die hadden daar. Alleen collecteren deden ze dan wel als wat was op het circuit, maar voor de rest niet. Ondertussen uh, draait de op muziek. Nel, ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit uh, interview. We zijn weer heel wat uh, wijzer geworden over het rijlen en zeilen, hè, hoe het vroeger in Zandvoort uh, toeging. Heel hartelijk bedankt voor je komst, uh, Jan. Hartelijk bedankt voor de techniek. Cor, bedankt voor de muziek. En volgende week kunt u luisteren naar een, uh, ZFM Oud Zandvoort met als gast Volkert Bloemen. Goedemiddag alle luisteraars en tot volgende week. Een geduldig en luisterend oor. Voor al uw Doe-het-Zelf-klussen vindt u bij ons Verstegens IJzerhandel. Alles is bij ons in huis om uw klus tot een goed einde te brengen.